Het schut met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Los Angeles is een automobilist ingereden op een groep mensen. Er zijn zo'n twintig gewonden, waarvan vijf in kritieke toestand. Het gebeurde midden in de nacht. Waarom de automobilist op de mensen inreed en wat er met de chauffeur is gebeurd, is onbekend. De supermarkten van Co-op verdwijnen uit het straatbeeld. Eind deze maand is de laatste Co-op omgebouwd tot plus-supermarkt. In 2019 lijfde de winkelketen nog de MT-supermarkten in, maar nu is die zelf overgenomen. Coop had ooit ruim 300 winkels. Het grootste deel is overgenomen door Plus. Enkele tientallen kleinere winkels gingen naar ketens als Spar en Boon. In 2000 waren er nog 17 grote supermarktketens. Nu zijn dat er nog 8.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 De Gaza Humanitarian Foundation is zeer omstreden. Volgens de EU en de VN is het geen hulporganisatie. Bij een vuurwerkshow in Duitsland zijn gisteravond 19 mensen gewond geraakt. Het gebeurde in Düsseldorf bij de jaarlijkse kermis langs de oever van de Rijn. Volgens ooggetuigen ontplofte er vuurwerk te laag bij de grond. Vier mensen zouden er slecht aan toe zijn. De politie gaat uit van een ongeluk. Volgens de brandweer was het vuurwerk de verkeerde kant op gericht. Het weer, op veel plaatsen zon, vanmiddag kan het regionaal tropisch warm worden. Later vanmiddag volgt bevolking, met s'avonds ook kans op regen en onweer. Morgen veel bevolking, mogelijk onweer en mogelijk 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM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 En dan om kwart over vier gaan we bellen met Randall Lawson. Want die gaat ons weer een report brengen vanuit de pits. Ja, het is een soort uh, zomerstop uh, waar we in zitten voor de Formule 1. Maar ja, ondertussen maar gebeuren er uh, wel andere dingen. Waar wil ik net zei, bijvoorbeeld dat er is op een circuit doen. morgen: in zolder? Nee, in oh. zandvoort. Is Sandvoort morgen al? In Sandvoort, een 8-uurs uh, race. Die een heb Endurance. Ik oh, daar ga ik gauw opzoeken. Die ja, dat moet je doen. Want die, die moet natuurlijk in de evenementen. Ja, zeker. Die begint op 9 uur morgenochtend.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 Uh, om te zien of er uh, nog leuke dieren op ons zitten te wachten. Dieren die graag een nieuw baasje of vrouwtje zouden willen hebben. Nou, en we hebben twee keer Benno Veugen vandaag uh, in de uitzending. Ja, als uh, extraatje. Ja, hij ja. was uh, vorige week aanwezig bij het uh, Ouderenfonds. Ja. Die zitten de hele maand uh, juli in Thalassa hier in uh, Zandvoort. De, uh, de hele maand juli. En dan brengen ze ouderen die een uh, dagje strand uh, willen doen. Ja. Nou, dan geven zij daar de gelegenheid voor. En dan, uh, Ach, wat ja, dan leuk. zijn ze aanwezig uh, bij Thalassa. Doen ze allerlei dingen met die oudjes. Uh, daar gaat kunnen, Benno straks alles over vragen. Kunnen ze gewoon lekker genieten van, uh, van het uitzicht. En, uh, nou. en het strand. En het Super. zonnetje natuurlijk. Super. Ja, dus uh, daar hebben we het uh, straks over. En volgende week, ja, ja, dan ben jij er niet. Want dan nee. zit Benno op jouw plek, Ja, ja.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 Ja. ja dus, oké. Okay. Okay. Oh, dat, dat gaat hij volgende week vertellen. Nee, dat oh. gaat hij straks vertellen. Oh, dat gaat hij straks vertellen. Goeiem, goeie mirakels. Goeie. Het is een beetje warm hier, hè? Ja. ja heel. Ja, en ik mag van jou die, die, die ventilator niet aan, maar ik ga gauw op die knop drukken. Ja, doe erg maar vind. wel. Doe ja, maar wel. Zet een plaatje maar gauw op. Ja, oké. Okay. <laughs> nou, we gaan een lekkere plaat draaien. The London Beach. En you bring on the in een speciale versie.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 De snapback en uh, Hollies en de uh, traffic jam. Ja, het is uh, kwart over twee geweest. Dolly met uh, de info uit uh, Zandvoort. Want uh, ja, afgelopen week uh, is er wel weer het een en ander gebeurd, hè, geloof ik. Valt, valt valt valt mee. Mee, hoor, ja, het valt mij wel mee. Ja, het is wel een beetje Ik vraag me af wat er van, van, van vanmiddag aan de hand was. Want er was een politiehelikopter en een ander soort helikopter die boven zee uh, aan het... Aan het uh,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 De zomers zijn gauw oude zaal hier bij Settevent. Ja, de mannen zijn de papa's in California Dreaming. En dan hebben ze het over een winterse dag. En dan scoren ze daarmee een zomerrit. Het blijft ook heel raar. Hè? Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Maar wat we wel bij de zomer hoort is het natuurlijk uh, zonnig en uh, warm weer. Nou, momenteel uh, zie ik op de thermometer hier uh, bovenop uh, de Zendmast... 26,5 graden in uh, Zandvoort. Een behoorlijke nou, temperatuur en een zuidoostenwind. Zeker? Maar het, het voor mijn gevoel is het veel warmer. Hier. Ja, maar maar hier in de studio sowieso hoor. Dus ja, uh, dat is ook zo. Ja, ja, ja, de, ja. Nou ja, de, de kinderen en zo geen uh, drijfmiddelen gebruiken als je uh, de zee opgaat. Want uh, ja, je hebt een zuidoostenwind en dan hangen ze wel op uh, post zuid als uh, noord de waarschuwingsvlaggen daarvoor.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 Nou, nou, dus er is. wordt niks gezegd over het uh, Westgebied. Nee, uh, ja, dus ja, boven, boven... boven het Zuiden, ik denk dat we daar wel eens uh, bij kunnen horen. Ja, nou, je is een rekbaar begrip. <lacht> nee, ja, zo ja, kan reg... ik ook wel wat anders zeggen. Ergens boven het Zuiden, ja, dan uh, ja, Ik dacht meer boven, boven, het zuiden, boven de grond van het Zuiden. Oh, ja, dat zou ook. Oh, een, ja. jij bedoelt geografisch, geografisch gezien, boven gezien, het Zuiden. Ja. Zullen we mensen eens even opbellen? Meneer Wouter, wat bedoelt u nou Meneer eigenlijk? Wouter, waar zijn we nou mee bezig? ja. Dus, uh, wat bedoel je nou? Het weer ook van de andere collega's is na te lezen op de ZFM-app. En mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store. Dankjewel, Dolly, voor deze updates. Ja, nou, geen dank. Oké, okay, we okay. gaan weer lekker muziek voor je draaien. Zo is dat. Feel special, special No heaven on earth if I can't be with you, be with you Swim me your eyes so I can't tell the truth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 Top. En uh, ja, Benno was uh, daarbij aanwezig, sprak oh, met Oh, uh, dat hij uitgenodigd was. Nou, dat zou ook <laughs> kunnen, met zijn leeftijd. Sorry, Benno. Maar <laughs> uh, dat gaat niet tegen ons zeggen dat hij uh, zogenaamd. <laughs> ja, ja, ja. Oh, dat zou, ja, dat zou zo ah, kunnen. Was, natuurlijk. Gewoon, oh ja. ja Zal dat het zijn? Jawel. Oh, ja. Ga ik volgende week aan hem vragen? Ja, ja, ja dat wil ik wel komen? weten. Dat wil ik wel weten. Als we hem na nou half vijf gaan bellen. Oh ja, dan gaan we het vragen. Dan, dan ja. moet jij het maar even vragen dan. Uh, nee, nee, nee, nee, dat durf ik niet. Oké, nou ja, hij sprak in ieder geval met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 Wij wel. Ja, 55 zeker? plus. Ja. Ja, zeker, al lang. We hebben al heel wat kansen voorbij laten gaan, <laughs> joh. Ja, ja. <laughs> okay, nou ja, oké, daar gaan we het nu niet over ja. hebben. Nee, maar uh, nee. wel, uh, ja, Benno even met, met, het uh, met uh, Willem Schortinghuis van het Nationaal Ouderenfonds. In gesprek met Willem Schortinghuis van het Nationaal Ouderenfonds in Talassa, hier in Zandvoort. Wat, uh, wat gebeurt er allemaal? Wat doet het Nationaal Ouderenfonds in Zandvoort, Willem?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 Dan lasse bof met deze ouderen. Ja. Dan de lasse bof met... en met het Nationaal Ouderenfonds. Want wij komen altijd als het regent, als het stormt, we zijn er altijd. Nee.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 Ja, dit is echt vreselijk om op strand te zijn. Ik ben net uh, twintig keer naar boven gegaan met een strandrolstoel. Je moet je kijken hoe ik eruit zie. Nee, maar dit is echt heel mooi. Ik werk niet voor niks met Natcha. Ik Vond het. het is echt heel mooi om voor, uh, voor deze groep mensen uh, iets te doen. En um, dat doen we ook met kerst. Een groot kerstconcert in het Concertgebouw. We organiseren ongeveer honderd Kerstdiners in, in de periode. Twee weken voor kerst. Ja, het doel is mensen bij elkaar brengen.